Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump dreigt met een gevangenisstraf voor de journalist... die vrijdag als eerste meldde dat twee Amerikaanse militairen... werden vermist in Iran. Volgens Trump zijn daarmee de levens van die twee... en die van de militairen die naar hen op zoek gingen op het spel gezet. Omdat ook de Iraniërs gingen zoeken. Iran... Knew that there was a pilot that was on their land... Hij was voor zijn life. En het much more difficult voor de pilots en voor de people in to Als de journalist zijn of haar bronnen niet prijsgeeft, gaat hij volgens de president naar de gevangenis. Bij de reddingsoperatie werd de piloot van de neergehaalde F15 al op de eerste dag gered, de andere inzittende pas later. De vier astronauten in de maancapsule zijn nu verder van de aarde verwijderd dan iemand ooit is geweest. Even voor acht uur vanavond passeerden ze het 400.171 kilometerpunt. En doorbraken ze het oude record van Apollo 13 uit 1970. De Orion capsule van de Artemis 2 missie vliegt nu achter de maan langs. En als alles goed gaat komen de astronauten vrijdag terug op aarde. Waarschijnlijk komt er geen poging meer om in de in Duitsland gestrande bultrug te redden. Er waren plannen om de walvis met banden en een net naar dieper water te slepen. Maar dat overleeft de bultrug niet, zeggen Duitse deskundigen. Morgen neemt de milieuminister van de deelstaat Mecklenburg voor Pommern een besluit. ADO Den Haag wordt vrijwel zeker kampioen in de Eerste Divisie. De koploper won met 4-0 van FC Eindhoven. En de nummer 2, Cambuur speelde gelijk tegen FC Dordrecht. ADO heeft nu een voorsprong van 9 punten. Met nog drie wedstrijden te gaan kan Cambuur nog gelijk komen. Maar ADO heeft een veel hoger doelsaldo. Het weer vanavond droog. Vannacht 1 tot 4 graden. Morgen veel zon en 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm.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 De nieuwe releases van jonge nieuwe bands, maar ook oude muziek van oldschool bands. Welkom terug bij Play It Loud Dutch Fury. Het tweede uur van de show waarin we de spotlight volledig richten... op nieuwe en recente Nederlandse metal releases. allen uitgebracht in de maand maart. En dat bomvol stond met nieuwe releases dus. En dit tweede uur hoor je tien tracks uit allerlei hoeken van Nederland... en van een, uiteenlopende genres. Van moderne metalcore tot Nederlandse folk metal... en van keiharde hardcore tot moderne progressieve metal... van metal battle, halve finale winnaars. En dit bewijst me weer eens hoe divers en rijk de Nederlandse metal... Weer is. En zoals altijd begonnen we natuurlijk met de uuropener. We knalden het tweede uur lekker hard in met de metal en deathcore van het uit Tilburg komende Changing Tides. Die op 13 maart hun nieuwste single To Exist Is Worth Nothing released. De band haalt in zijn muziek, inspiratie en elementen naar voren uit het metalcore als het deathcore genre. Door een combinatie te maken van zware gitaren, diepe breakdowns en mysterieuze zangorchestraties... weten we ze het publiek altijd Light Kills mee te laten zingen en in beweging te brengen. Een Changing Tijds heeft meerdere EP's en albums uitgebracht... waaronder samenwerking met Dane Evans van To The Grave... Eh, Adam Warren van Oceano... en Alan Gug... Ja, van Distant. Moeilijk uitspreken woord. Tijd om even jullie een lekkere oorwurm voor te schotelen... die Volk Metal Band Bards of Valor, of Valor... op 18 maart op de socials en de streamingdiensten heeft gedeeld. Het betreft een metalparodie op de kinderen van kinderen... klassieker Wakker met een bijsje in mijn hoofd... die ze voor de grap hebben verbassen tot Wakker met de metal. En deze grap bleek een behoorlijk succes met maar liefst 10.000 streams in één week tijd. En ik heb deze heren bereid gevonden om hun eigen track aan te kondigen. En dat deden ze heel in stijl. Als u nu niet morgen wakker wordt met een metal in je hoofd, morgen, dan weet ik het ook niet meer. Hallo Dutch Fury, wij zijn Bards of Valor. En normaal spelen we heavy metal met fantasy en volkverhalen. Maar vandaag heeft jullie DJ iets bijzonders voor jullie klaarstaan. Wij hebben maar één vraag. Word jij al wakker met met metal? Me Waarom zijn alle mensen zo tozaai en zo laf? Allemaal zo aardig en maken nooit stap bij. Waarom zijn er zo weinig figuren zoals wij? zijn mensen met, met zwart hart en heet en En ik zal je eens vertellen hoe dat zit. Wij worden altijd wakker met een wensel in ons hoofd. Op de hele dag te sneeuwen en te Elke morgen wakker met een wensel in ons hoofd. Als we binnenkomen zie je met een vreugd. Het is gewoon geweldig, het is gewoon ongeweld, het is een ongeweld, een ongeweld, met z'n allen naar de hel met z'n allen naar de ongeweld, Samen in de auto, is een show op bed het is een Nederland, het is nooit bed We schreeuwen een de ramen, dat geeft ons energie Vertrouwen, en het is doen we het doen we het het podium een Vernadelijk zou geen buur meer en ontstaan wij woorden Altijd wakker met hem met al in ons om. Klop de hele nacht de sneeuwen en te keurte. Elke morgen wakker met hem met al in ons om. Als we binnen komen home ziet met zijn vugten. Het is gewoon geweldig, dat is gewoon een held. Wakker met een metal. Met z'n allen naar de hel, Met z'n allen naar de hel, Met z'n allen naar de heil. ZFM Zandvoorts Give me inside of this thing En aansluitend een draaidikte even. eens op 18 maart verscheen nieuwe single Colors... van de Haarlemse vijfkoppige metalcore band Loyalty and Here... dat sinds 2020 bestaat en hun invloeden haalt uit bands... als SLA Dying, Parkway Drive, Trivium, As Blood Runs Black... Lamb of God en Black Dahlia Murder. Ze maken een moderne mix van zware scheurende riffs... met catchy melodieën vergezeld van Brutal Screams... waar hun eerdere materiaal verstikkende huiselijke wanhoop verkende... kiest de band nu voor een meer gelaagde en intense aanpak. Ze duiken in de psychologische nasleep van ...en de vele vormen die dit kan aannemen. Colors bouwt voort op het verhaal dat werd geïntroduceerd in A House That Swallows Hope... ...en verlegt de focus naar wat er daarna komt. Het nummer onderzoekt hoe pijn blijft hangen en transformeert... ...waarbij emoties worden gepresenteerd als levendige, bijna tastbare kleuren. Elke tint vertegenwoordigt een ander facet van innerlijke strijd... ...en benadrukt hoe diepgaand deze ervaringen het dagelijks leven kunnen beïnvloeden. En terug naar de metal en naar het Noord-Brabantse Tilburg... Waar Venneheim vandaan komt, die op 20 maart hun eerste voorproefje van het nieuwe album, het conceptalbum Roede voor de Bos dropte, dat in september van dit jaar moet verschijnen. De single heet De Overtocht en vertelt een emotioneel op Nederlands folklore geïnspireerd verhaal over een innerlijke reis door het vage vuur. Angst en eenzaamheid om uiteindelijk de schoonheid van het leven te vinden. Venaheim vertaalt conceptuele verhalen via muziek met een mix van massieve death and pagan metal riffs, meeslepende groovy ritmes, rijke orchestraties, volk geïnspireerde melodieën en Nederlandse en Venneheim is uitgegroeid tot een episch volkmetalstorm die bekend staat om hun zeer energieke en interactieve lijfoptredens. Met releases als een verloren verhaal en roede voor de borst Sleep de band luisteraars mee in verhalen over natuur, vriendschap en Nederlandse folklore. Dus de overtocht hoor je hier bij deze maartspecial van Dutch Jury. Hi, this is Big Moth, and we're super excited to share a new single with you. We also would love to invite you to the Metal Battle finale on 18th of April in Estrada Harderwijk. Come support us and other bands, it's gonna be a hell of a night. But for now, I hope you enjoy our single Mega Construct. En aansluitend. Op het Tilburgse Venneheim draaide ik de Amsterdamse progressieve groove en hardcore fusion metal band Big Moth. Die op 20 maart terugkeerde met een daverend statement. De gloednieuwe single Mega Construct. Tevens eerste voorproefje van hun aankomende debuutalbum. En een woeste introductie van een band die op volle creatieve stroom draait. Vol met snoeiharde riffs, dynamische wisselingen en compromisloze intensiteit. Slaat het nummer direct toe en laat het Big Moth's ken kenmerkende mix van complexe grooves onconventionele songstructuren en rauwe zang horen. Een zangeres Semvira vond ik voorafgaand aan de track bereid wat te vertellen over deze track. En if you're listening, thanks so much for your input and hopefully we'll meet soon in the studio for an interview about the debut album and good luck at the metal battle finals. En het is weer tijd voor een beetje folk metal. maar dan in een piratenjasje dankzij de volgende band. Er loopt eerst in de verte en het komt recht op je af. Het is kaptein Kelfer en zijn bemanning de salty seamen klaar. Maar voor avontuur. Ze enteren in je schip, gewapend met stevige guitaristen, middeleeuwse instrumenten, volkgeïnspireerde melodieën en hun zwaarden. Geef je over aan de waanzinnige piratenmetal van Captain Kelfer en de Salty Seamen. Op 21 maart brachten de piraten de vrolijke single Rebel Shanty uit, die je nu gaat horen. Dus pak maar vast je fles met rum en zing mee. Against the king, for we shall rule across the seas. Leroy's fleet is on its way. Now we'll go into the fray. Their ships will sink, their rule will fail. The navy will sleep beneath the waves.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 Voor de volgende band moesten we weer helemaal afreizen naar het uiterste zuiden van het land. Waar het stoner en do-metal power trio Bronson Superfortress. In 2020 werd gesmeed in de rauwe underground-energie van de oefenbunker in Landgraaf. De band staat bekend om een zwaar rauw geluid, beïnvloed door Black Sabbath en Sleep. En bestaat uit drummer, synthesizer, toetsenist Martijn Ritsen, bassist en zanger Bras Bas Gripnau. En gitarist en zanger Brandon Spies. Ze maken muziek die de zwaardere kant van menselijke emoties verkent. Met releases als Nooses en Nightmares heeft Bronson Superfortress de aandacht getrokken... met zowel meeslepende opnames als in Drukwekkende live optredens waarmee ze fans van stoner, doom en psychedelische metal aanspreken. En je hoorde ze net met hun op 23 maart verschenen single The Shrouded Truth. Een tijd voor een debutant, want de uit Breda komende vijfkoppige post-hardcore band... Nothing Ends Quietly bracht op 26 maart hun debuutsingle When The Light Fades Away uit. Het nummer vertelt het verhaal vanuit het perspectief van iemand die in de laatste momenten voor het overlijden... en vangt de chaos aan gedachten, gevoelens en herinneringen die daarbij komen kijken. Geïnspireerd door het verlies van een dierbare vertalen wij persoonlijke pijn... naar een intense en herkenbare luisterervaring. And when The Light Fades Away hoor je nu... I felt the for me. Let's run Lekker bruut hardcore blokje. Dit laatste blokje van dit programma. Met als tweede de uit Harlingen komende hardcore band Bone Ripper. Dat is ontstaan uit de as van Manu Armata. En leden bevat van 13 Steps en Blade Crusher. Je ze net met hun op 27 maart verschenen nieuwe single Damnation... met gasfokalen van René van Lies. Het nummer is de eerste single van hun aankomende album Radiant in Ruin... dat eind juni wordt verwacht. En combineert melodische hardcore met zware anthematische breakdowns... waarbij thema's als ecologisch en maatschappelijke ontwrichting centraal staat. En voor we zo direct alweer toe zijn aan het laatste nummer... van deze Dutch Fury Maart Special... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last-minute beslissers onder jullie nog naartoe... qua metalconcerten deze week? Dat horen jullie zo in detail van mij. The Play It Loud concert agenda. Morgenavond kunnen jullie dus nog naar en is Isum. Convictive en Waldkefluster in Dynamo in Eindhoven. De tickets daar kosten 17 euro's. Deuren openen om half zeven. De aanvang is om zeven uur. Je kunt ook nog naar Witch Fever. Daar, uh, die treden op in Merlijn in Nijmegen. De tickets daar kosten 16 euro's. De deuren openen om acht uur. en De aanvang is om half negen. Mocht Nijmegen dus wat te ver weg zijn... dan kun je altijd nog naar Witch Fever in The Little Devil in Tilburg... een dagje later, op 8 april dus. De tickets kosten 19,30 euro, inclusief servicekosten. De deuren openen om half acht en de aanvang is om 8 uur. En op 9 april kun je naar 1914 en Katla in de Dynamo Eindhoven. Daar kosten de tickets 27,50 euro. De deuren openen die avond om half acht en de aanvang is om 8 uur. Of diezelfde avond kun je nog naar Carnivore AD in het Beest in Tickets zijn 19.50 en nog beschikbaar aanvang om half negen. Ook diezelfde avond uh, treedt Lord of the Lost op met Dogma en League of Distortion in de Melkweg in Amsterdam. Tickets zijn 34.50, een deur open om half zeven, aanvang is zeven uur. Uh, je kunt ook nog naar Morning Again, Becoming AD en Provisional in de Bibelot in Dordrecht... Die Tickets kosten €25,76 met inclusief servicekosten natuurlijk. Deur openen om half acht en de aanvang is om acht uur. Of je moet naar Predatory Void en Inferm willen, dan kun je naar het gebouw de T in Bergen op Zoom. De tickets uh, zijn, uh, kijk hoor, tickets staat er niet bij. De deur openen om zeven uur en de aanvang is om acht uur. Er zijn trouwens 19 euro's, de tickets. Even kijken. Carnivore AD treedt ook nog op in Iduna in Drachten op 10 april. De tickets zijn daar. 22,50 euro. De deur openen om 8 uur. En de aanvang is om half 9. Je kunt naar Year of the Goat op 10 april in Firmament in The Little Devil in Tilburg. Op, uh, de, daar kosten de tickets 15 euro's. De aanvang is om 8 uur. Of naar Ziek 69 Charger en Evil Centric in de Baruch in Rotterdam. Dat is een try-out. En de tickets daar kosten 22,50 euro. Deur open om 7 uur. En tot slot hebben we nog wat op 11 april. Deadhead en Burning komen. Een lekker trash metal avondje in de musical in Den Haag. Tickets zijn 16 euro in de voorverkoop. Deur open om 8 uur. Aanvang is 9 uur. En Jotun in Veen en Neffelim treden op in poppodium. Volt in Sittard. Daar kun je ook nog naartoe dus. Tickets zijn daar 22,50 euro. Aanvang is om half acht. En tot slot smerna Deathfest in de Willem Heen. Dat uh, vindt weer plaats. In Arnhem natuurlijk. En met Graceless Inhum Radiator Putrid en nog vele andere. Tickets zijn slechts 25 euro's, dus dat is wel de moeite waard. Deuren open om half drie s middags. de aanvang is om drie uur... ...dan speelt de eerste band. En eh, zoals gezegd, dat was de Concertagenda weer voor deze en de komende weken. Eh, zoals eerder dus gezegd, is er de komende twee weken dus geen metal nieuws... ...of Concertagenda te horen. Dit in verband met bandinterviews. Pas tijdens Band van Rhodes Underground zijn beide rubrieken weer te horen. Ga door naar het afsluitende nummer van deze avond... ...komend van de Rotterdamse black metal en ambient band Dark Matter Annihilation... Die op op 27 maart hun EP Celestial Suicide heeft uitgebracht. Onderdeel van deze release was de track Withdraw to Pretends. Dat een gastoptreden bevat van Sworded Empire-zanger Remco Post. Vriend van de show. En daarmee sluiten we deze Dutch Fury March-special van 6 april af. Ik bedank iedereen weer ontzettend voor het luisteren. De bands voor hun geleverde input. Maar ook weer voor de vette muziek. Support your local metal scene. Zo belangrijk. Volgende week ben ik er weer dus met een uh, band-interview. Een uh, black metal band. Nablestorm komt langs. En die ik alles ga vragen van het ontstaan. Hun invloeden en natuurlijk hun muziek. En ik sluit af met Dark Matter Annihilation. En mijn vaste laatste woorden. Horns up. En stay metal. Mazzel.